yeah. There's people, there's love You and I both apply to the above The one and only reason It's fun, fun, fun I said, well, baby, well, baby. only just begun So don't talk, just kiss We'll be words and sound Don't talk, just kiss Let your tongue In precious time, don't talk, kiss and ah, make it mine. The one and only reason is fun, fun, fun. And I said, Well, baby, we've only just begun. So don't talk, just kiss. We're beyond words and sound. Don't talk, just kiss. Let your tongue. Just kiss Als Ride, right, Set, Fred met Let's Fool Around. Nee, nee don't, don't talk kiss. Just Kiss, Inderdaad, dat klopt. <laughs> Weet je, nou, Fool Around is dus natuurlijk. <laughs> ja, around, zo, yeah. zo prettig. Uit 1992 alweer. Ja, ja joh. Ja, dan, ja, time flies, ja. om het zo maar te zeggen. Ja, dus, dat is uh, uh, heel lang geleden. Ja, twintig ja, ja. jaar. Alweer. Ja. Ja. We zijn weer terug bij het tweede uur van Rainbow Radio Zandvoort. De tweede van uh, het jaar 2022. Uh, er komt uh, een magisch moment aan dat we de tweede van de tweede van de tweede om yeah. 22 22 uur ja, ja, 22 twee. Ja, 22-2. Ja, dan 22, 22 kan niet, maar 22-22 nou, ja, kan wel. Ja, natuurlijk wel, want ja. het wordt uiteindelijk 22 ja. uur over 22. Ja, precies. Nee, precies. Dat, dat kan, dat kan wel. We ja, ja, ja. Ja. Dus, uh, nou goed, daar gaan we het verder niet over hebben. Uh, we hebben het vandaag over de politiek. En dan zul je misschien als je het eerste uur geluisterd hebt denken van nou, wat was er nou zoveel politiek aan? We hebben in ieder geval gesproken met Astrid Ozenburg en we waren van plan...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 Bij onze vertegenwoordigers van gemeentebelangen, Zandvoort. Van harte welkom. Nou, hallo, dankjewel. Hallo. Ja. Hoi. Maar bij gebrek aan beter, hè? Dat, uh... <laughs> nou. Ja, nee, nee, nee. Dat niet. Nee, we willen juist de lokale partijen. <laughs> dus dus ja, echt, ja, ja, ja. kijk, je ja. kan wel iemand van eh, VVD Zandvoort of CDA of D66 Zandvoort. Maar toen dachten we, nou, als we dan toch lokaal gaan en we gaan voor Zandvoort, dan gaan we de...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 Ja. En Oscar? Uh, ik uh, ben Oscar van der Meijen. Ik uh, woon hier in Zandvoort. Ik ben ook 22 jaar. Ik uh, doe veel aan sport. Ik ben uh, nu al 6 jaar uh, sport ik in ha Haarlem als uh, handbalkeeper. 8 uh, jaar uh, voetbalkieper geweest. Ook hier in Zandvoort. Ook nog bij. Uh, verder studeer ik ook nog. Ik doe de handhaving en toezicht en veiligheidsopleiding. Okay. Ik het college in Haarlem. En nee, ik hou me bezig een beetje met rond politiek en met veiligheidsvraagstukken.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 Zijn er uh, hoe heet het, contacten met, uh, met jongeren of ideeën van jongeren bij jullie uh, binnengekomen? En dan, uh... nee, we zijn voornamelijk zelf uh, wel jong. Dus eigenlijk <hijnt> hebben <hijnt> ja, we, we hebben dan wel vrienden en uh, die hebben dan ook wel punten. En uh, die nemen we ook zeker mee. Ja. Uh, maar we zijn uh, uh, voornamelijk echt in gesprek nu met bijvoorbeeld lokale ondernemers. Om te vragen wat is daar nou, uh, uh, is, wat is jullie probleem? Hoe kunnen wij als gemeentepolitiek dat oplossen? En ja, dat, ja, jongeren doen we dat. We maken we niet specifieke afspraken, weet je. Dan zitten we gewoon met een biertje op een terras met een vriendengroep. En dan hebben we het over de problemen in Zandvoort. Ja. ja, ja.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 Inside my hell and hold the hand of death. You don't know how far I'd go to ease this precious ache, and you don't know.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 Dat ze hier blijft, hier mag niet tussen.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 Al echt is want heel de week is het werken heel de week is het toekomst. Zij schrijven.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 Uh, het verzoek van Jelmer, dat was, uh, uh, hoe heet ze? Vrou Vrouwje, ja, ja, vrouwtje. Er tussenin, niets niet er geloof ik. Uh, ja.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 en, en, en, en uh, uh, uh, zien zie jij mogelijkheden uh, vanuit zee om iets te bewerkstelligen... Waardoor je, waardoor je denkt van, hey, Zandvoort is een plek voor LHBTI-jongeren. Nou ja, absoluut. Um, om, uh, um, wat, wat zie je voor je? Nou ja, absoluut. Kijk, uh, vroeger had Zandvoort een hele bruisende LHBTI-cultuur. Er gingen heel veel uh, uh, ja, jongens uit Amsterdam kwamen hierheen om hier gewoon lekker te feesten. Dus het zou ontzettend mooi zijn als wij op een of andere manier... Uh, ja,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 Nou, uh, dat uh, was inderdaad als een soort echt concretisering van handen en voeten geven. Ja. Uh, nou, ook jouw spreektijd is, uh, is uh, voorbij. Om ja. We hebben nou ja. He? nog even doorgelopen. We ja. moeten, ja. De, we ja. moeten ja. natuurlijk ja. wel democratisch ja. blijven en iedereen evenveel ja. gelegenheid Precies. geven. Uh, korte vraag: wil je zelf nog iets toevoegen aan dit interview?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 Ithal in Italië natuurlijk. Precies. Ja. Uh, dan hebben we de Zaanpride, Die natuurlijk van 13 tot 11 juni. Nee, 3 tot 11 juni. Oh ja, 3 tot 11 juni <laughs> gaat mijn telefoon hier ondertussen ook gewoon af. Hebben we Zaan Pride gevolgd tot 4 juni. De Kindle Pride in Utrecht. Ja. Dan 12 juni Tropicali. Dat is een open-minded festival in, de, in het Vondelpark. En, uh, nou, ben benieuwd.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 Maar ook ja. op uh, ZFM natuurlijk. En uh, ja, op de Facebookpagina oh, ja. van Rainbow Radio Zandvoort. Dat uiteraard. was het. Want volgende week zijn wij er weer. Nu moeten we gaan afsluiten. Volgende week. Volgende week. Volgende keer. Volgende maand. Volgende maand. <laughs> hebben we meer politiek. De Roorse Filmdagen. En natuurlijk lekkere muziek. Dank aan Mirko Gerrits voor de techniek. En Draaier ook. Voor de techniek en muziek. Jelmo voor zijn kolom. Ronald voor de redactie en de presentatie. En Anja zo. We horen jullie graag weer uh, het 7 maart op, uh, van 12 tot 2. Tot de volgende keer. Dit was Rainbow Radio Zandvoort. Eerst Jenny's Ian met Still I'm Still Standing uit 2022. Educate. lines on my face, they're in the above where I've been. And the deeper they are traced, the deeper life has settled in. my soul Here where it can grow The story I begin Just means another ends in sight Only lovers understand Skin just covers who I am And I could not trade a line Make it smooth and fine Or pretend that time stands still I want to rest my soul Begin